Demonseree met het RWS-journaal. GroenLinks wil de politietrainingsmissie in Afghanistan niet verder uitbreiden. Een motie van die strekking werd op het congres in Utrecht met een grote meerderheid aangenomen. Moties om helemaal met de missie te stoppen haalden het niet. Toezichthouder Opta gaat onderzoeken of KPN de zorgplicht heeft geschonden. Dit na aanleiding van een hack waarbij gegevens van 500 abonnees op straat kwamen te liggen. Alle providers in Nederland hebben de plicht om persoonsgegevens van mensen te beschermen. Klanten van KPN kunnen nog steeds niet bij hun e-mail. KPN zegt dat het de accounts gefaseerd gaat vrijgeven, zodat de site niet overbelast raakt als iedereen in één keer probeert in te loggen. Het was de bedoeling dat de e-mailaccounts om negen uur weer toegankelijk zouden zijn. De Britse politie heeft vijf medewerkers van de kranten Sun gearresteerd. De aanhoudingen zijn gedaan in een onderzoek naar illegale praktijken door journalisten. Die zouden smeergeld aan politieagenten hebben betaald in ruil voor tips... The Sun is de best verkochte krant van Groot-Brittannië. Het Boulevardblad maakt deel uit van News Corporation, het mediabedrijf van Rupert Murdoch. Duitse automobilisten hebben de schrik van hun leven gehad toen op de snelweg tussen Stuttgart en München een paard zich wist te bevrijden uit een rijdende aanhanger. Een vrachtwagen die moest uitwijken voor het dier belandde in de berm. Het paard kon snel worden gevangen en ongedeerd in veiligheid worden gebracht. De bestuurder van het paardentransport merkte pas bij thuiskomst dat het paard niet meer in de trailer stond. Het medisch centrum Leeuwarden heeft gisteren de drukste dag van dit schaatsseizoen gehad. Op de spoedeisende hulp melden zich 77 mensen, 51 van hen met botbreuken. In de meeste gevallen ging het om een gebroken pols. Volgens het ziekenhuis zijn de slachtoffers vooral mensen die aan het eind van een lange tocht door vermoeidheid onderuit gingen. En dan het weer, zonnig, maar later ook wolkenvelden, maximaal rond 4 graden onder nul. Morgen begint het in het noorden te dooien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie.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 FM Zandvoort, een bijzonder goede morgen op deze dinsdagochtend. We belanden in de nieuw aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdag neem ik u mee een uur lang terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En wat is het koud buiten? Hè? Vreselijk vies koud. En dan die sneeuw er nog bij. Ja. De voorspellingen zijn dat het er deze week ik gwan gaan sneeuwen. Gisteren zeiden ze nog: het wordt uh, op de warren. Kunnen we vandaag uh, sneeuw uh, verwachten? Nou, gelukkig is het nog ver weg. De warren. Maar ja, voor je het weet, uh, komt het ook hier naar Zandvoort toe. De sneeuw die er is, die gaat voorlopig ook nog niet weg. Tenzij het natuurlijk uh, heeft laten verwijderen of zelf heeft verwijderd voor de deur. Want ja, de temperaturen zijn onder nul. Dus die sneeuw die blijft voorlopig eventjes. Het komen uren, denken we even niet aan de sneeuw, maar aan de mooie muziek. Als opening hoor je onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Met Weet je nog wel, oudje? En Opname na 19. 28, dit uur onder andere Bob Scholte, Black and White. Maar nu eerst August met Het Bedelmeisje, opname 1921 alweer. Treurig een bedelmeisje met de die langs de straat. Bij het luisteren van de avond die al langzaam. Waarom wat gebeurde in haar benen kleert het? Het verduren weer. Vader dood en sinds de gisteren heeft ze ook geen moesje meer. Heel den dag nog niet te weten. En geen cent nog opgedaan Neemt de deur, al wordt het donker Lang nog niet naar huis te gaan Want de buur waar de in woont om haar natuurlijk weer zachten vloeien, langs de wangen, Dan de kindertraintjes neer. Als een prooi van wind en regen, Knielt de neder in een hoek, Door de guren gevangen, Vijvremden harken het doek, haar op, verzonken het doren, reet van vele zielen pijn. lispelt en slet, zo'n moest je lief, kon het bij u zijn. Morgen en op de stenen, het lijkt je van het armoede Met de handjes bevallen, het om omhoog gericht. Een glimlach speelt nog om haar lipjes, die reeds pijn van toversteen. De dood tegen het arme wedel oh meisje, met haar moedje weer vereind. De dood tegen het arme wedel oh meisje, met haar moedje weer vereen.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 Ik kan me ideaal voor jou wil ik gaan leren, voor de noorden of voor wat. wil alles gaan proberen als ik zeker van je was. Ik ken een meisje. Dus ga ik mij naar buiten om daar te lopen fluiten. En niets zal ze wel merken, hoe wil ik van haar hou. Oh maar ja, maar ja, je bent de muzikaal. Oh maar ja, maar ja, je bent een ideaal. Voor jou wil ik gaan leren voor de orgen over vast. Wil alles gaan proberen als ik zin. Musical. Oh my god, yeah, oh my god, ja, ben beneden. Jullie, luister eens even wat ik je nu zeggen moet. Jij bent het goed in mijn leven, het doet toch mijn hart zo goed. Je figuurtje zo slank en zo prachtig, reusachtig je lijn, maar van alles bij jou, het meeste ik hou, dat zing ik in dit refrein. Kornbloed, Blauw, zijn je ogen die mij aan jou binden? Voor een blauw is de hemel waar wij ons bevinden. Daarom, mijn liefste, zweer ik je trouw. Het komt door die kijkers van jou, komt Ik wil je mijn liefde schenken, met jou steeds gelukkig zijn. Bij alles wil ik aan je denken, regen, zee de zon, het schijnt. En gebeurt het soms wel dat er nare gevaren ontdreigt. Dan kijk ik in je toe, het wordt dan weer goed, als mijn blik de jouwe krijgt.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 Ik heb een Wordt een lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Ik zeg nogmaals een bijzonder goedemorgen op deze koude morgen. Iedere week weer tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u dit programma nogmaals wilt beluisteren. Kan dat natuurlijk iedere zaterdag tussen 1 en 2. Ook hier op CFM Zandvoort. Voor de muziek van august de laat. En een hele oude plaat was zelfs voor de jaren 30. De opname uit um 1921, en dat hoorde u ook wel. Dat was behoorlijk kraken. Een heel oud, uh, ja, Augustus plaatje. Augusta laat met Het Bedelmeisje 1921. En daarachteraan hoorde u Black and White met Oh Maria, en dat was de opname uit 1956. En ook hoorde u Bob Scholten met de Korenbloemen Blauw uit 1939. En als laatste hoorde u De Veluze zusjes met Ik heb je, heb je mij vergeten te vertellen. En die opname werd gemaakt in 1950. Ik heb nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. In dit uur een hele een heleboel muziek, eigenlijk uh, is het uur te weinig, maar we moeten het ermee doen. Zometeen Helma en Selma met liefst. liefste, Liefde wil je met me trouwen uit 1950. Maar eerst hier is uit 1930 Fred Lustig met Im Waisen Rosi. Dank Wolfgang, dank Wolfgang, alles afsteigen, meine herrschaften. En auf Wiedersehen im Weißen Rösel am Wolfgangsee. Thank Gang sie dort steht das Weg vor der Tür, und ruft dir zu guten Morgen, wird ein und vergiss deine Sorgen und musst du dann einmal fort von hier, tut dir darauf schied so weh, dein Herz, das sagst du verloren, immer weiß er am See. Gang sie dort steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu guten Morgen reich rein und vergiss deine Sorgen Van Pittsburgh, Pennsylvania, Groden Bay. Naar het stadje Santa Fe En daar zag ik een schat uit Mexico Zij zong in een rumba band Met talent, temperament En ik vroeg de afloop van de show Ilona, Ilona, Ilona Zeg wil je met me mee naar Arizona Bij de Kambos van de West Is het leven op verwest. Daar heb ik een mooie wens Juist naar je wens Ilona Ilona, Ilona, zeg wil je met me mee naar Arizona? Roepten alle cowboys luid, heeft de baas een lieve bruid? Ilona, Ilona, zeg nu spoedig ja. Het lieve kind zei werkelijk ja, ik zie nog hoe ik gauw daarna. Haar spruit op hem een drempel droeg. Vaak nog zingse ze op leuke liedjes voor bezoek. En dan denk ik steeds weer haar broer. In alle kouders luid, heeft de baas een lieve bruid? Ilona, Ilona, doe zeg nu spoedig ja. ZANG EN Je lippen bieden, toen je met me praatte, toen voelde ik, wat ik daar achter Ja, als ik in mijn glamour ligt te dromen. zie ik er weer, jouw winter tot me komen, dan belt er een, mijn oog van traan, dan kijk ik even naar, die kleine foto, die jij me gaf, door wemoed over man, ja al die kind, mijn klamboel is te dromen Dan ik Mijn Ik zit hier nu op een der voorste posten, de toquette, toquette juist zeven keer. Dan mag je een wens doen en zonder te denken, deed ik een dan voor een schoenen Ja, houd ik man van man van klamboer, maar klamboer de te dromen. Ons huis, ons eigen kleine huisje voor me staan Dan zie ik weer jouw beeldnis, jouw lieve gezichtje voor me komen. Dan wel erin mijn ogen klaar. Dan kijk ik even naar die kleine foto die jij nog had. Ja, als ik in mijn klamboel ligt te dromen... dan denk ik aan mijn vader lang. Ja, u hoort de muziek van die met Als ik in mijn klamboel ligt te dromen... 1947, en ik moet u zeggen dat zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar de plaatjes zijn vandaag van, ja, best wel redelijk slechte kwaliteit, moet ik eerlijk zeggen ik had ze eigenlijk thuis allemaal een beetje voorbereid en ja, dan was het me eigenlijk niet zo opgevallen nou, dan doe je het even snel, die is leuk die is leuk, maar uh, uiteindelijk uh, ja, dan valt je toch op dat het toch best wel erg uh, kraakt, maar ja, desalniettemin. niet te min, dat komt natuurlijk uit lang vervlogen tijden, dat is muziek uit 1947 van Lubandi, en daarvoor worden u uit 1954, Kilima Hawaiians met Ilona een opname uit 1954. Daarvoor Helma en Selma met liefste wil je met me trouwen. En ook hoorde nog Fred Lustig met Im Waisen Rosi. Dat was een opname uit 1930 en dat heeft u ook waarschijnlijk wel gemerkt. CFM Zandvoort. Iedereen wacht met spanning af op die Elfstedentocht. Die maar niet gaat komen. Volgens sommige mensen zou het aan zaterdag. Zoals Erik Hulsebos, die zei. oh zaterdag kunnen we wel de Elfstedentocht gaan doen. Dan gaat het gebeuren door de Tochtertochten. Maar ja, de hoge heren van de Elfstedentocht. Ja, rajonmanager, zo heet dat. Moeilijk woord. Die, uh, die waren er zondagavond uit dat dat voorlopig eigenlijk nog niet echt geschikt is. Het, uh, het ijs is bijna middel 10 centimeter dik maar ja, op sommige stukken zit het toch nog uh, aardige wakken. Dus dat moet eerst nog natuurlijk allemaal uh, gerepareerd worden. In ieder geval bevriezen uh, door de kou en het aankomend weekend zijn er voorspellingen dat het alweer gaat dooien. Dus ja, de vraag hoeveel 11 steden toch komt. Heel veel mensen gaan het hopen, maar we gaan het gewoon meemaken en afwachten. We gaan weer door met een paar stukjes mooie muziek. Onder andere Rijntje Rakken met Als ik maar eenmaal vader ben. Maar eerst zometeen. Die Scheffer en de Sky Masters met Lijntje. Een opname uit 1947.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 het plein, woont de blonde marjolein, zonnetje van het hele regiment. De korporaal en de sergeant, de kaptein, de luitenant, ieder die dat lieve bladje kent. Maar het meest van allemaal, hield ze van de korporaal, want die nam haar iedere avond mee. Maar toen hij werd afgekeurd, was dat aan ouwe gebeurd, en toen zong die avond de chambre. Wat houd je dan? Marjoleintje, vertel me toch geen wat op dat de Je kijkt zo zegen als een puriteintje Zeg het glijntje, is het uit Ik hoor je niet meer lachen Marjoleintje En elke avond zie ik jou alleen Dan sta je daar zo eenzaam op het pleintje Marjoleintje, waarheen? Loop je toch te zuchten, Marjoleintje, Aardig kleintje, al leer Toen zijn de sergeant-majoor Marjoleintje, iets in het voor Het zaakje was een dadelde oké. De major was zeer brutaal, zij vergat haar korporaal En ze ging die avond met hem mee Hij heeft haar toen veel beloofd, bijna raakte ze verloofd Maar hij kreeg een ander garnizoen Marjoleintje kwam versnoerd na de dienst weer aan de poort. En de schildwacht neuriede daar toen. Wat, toch kind, wat sta je daar toch te zuchten, Marjoleintje? Uh -huh. Vertel me nou eens wat of dat beduidt. kan ik niet. En wat zie je? Dranen, het lijkt wel een fonteintje. <laughs> zeg eens, kleintje, is de verkeering soms uit? Ja. En ik hoor je nooit meer lachen, Marjoleintje. Nee, nee, nee, nee. En elke avond zie ik jou alleen. Sta je daar zo eenzaam op het pleintje, Marjoleintje, waarheen? Wat loop je toch te zuchten, Marjoleintje? aardig pleintje, alleen. Zo so hard als hè? ...nog een heel tijdje duren. Hij was nog jong... ...en nog zo onervaren... ...het leven had voor hem. Nog geen gevaren, het ging van huis. Zijn foto thuis bekeken, hij zocht naar geld. Zandvoort, u luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat deden we zojuist met muziek van Sylvia... Silvana's zusters moet ik zeggen, met De Verloren Zoon. In 1958. Daarvoor Rijntje Rakker met Als ik maar eenmaal vader ben. In 1957. En ook hoorde je nog Piece Scheffer en de Skymasters met Mario Leintje. En dat was een opname uit 1947. We gaan door. Zometeen Toby Ricks met dag en nachtmuziek. Een opname uit 1954. Maar eerst gaan we naar 1958. En het was de tijd dat Tante Leen samen met Korstijn op het podium stond met Doris O. Doris. Hey! Dag meneer Korstijn. Dag alleen. Neem me niet kwalijk dat ik u even onderbreek, maar... ...komt Doris vandaag nog? Jazeker, hij zou komen. Hoezo? Nou, ik ben helemaal weg van die vrijer. Ach, ga weg. Ja, als ik hem met die hangster voor de televisie zie... ...dan zou ik het wel uit willen gillen. Doris... In de charlotte en motte gepast Doris, oh Doris Zeg ja en ik ben in mijn sas. Neem gerust je veters mee Je paraplu en je hoestpluien Je krokes en je En Stijn, wat krijgen we nou? Ik, uh, ik ben hier even in gesprek met Tante Leen. Oh. Oh, oh, oh, Tante Leen, zeg, hoe is het met jou? Nou, ik jou zie heel best. Oh, ja? En aangezien nou, je hier toch bent, zou ik je gelijk willen vragen. Oh. Doris, oh, Doris, zeg ja en kom met mij. <tie> nou, uh, wat denk je ervan? Ja. Ik uh, vind het een heel lief voorstel, tante Leen. En uh, bovendien vind ik je nog een schat van een meid. Maar uh, mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt me rente. tet tet Een eigen huis krijgt als uniek, dan is je leven met permissie. Dag en nacht muziek, al kost die woning heel wat duiten, al is de huur wel honderd piek. Je blijft van toervelen en fluiten, dag en nacht muziek. Met wat zonneschijn op je zijn, treed je enkel in verrukking. Maar dan komt de sleur en je goed humeur raakt al aardig in verdrukking. En alle vriendschap voor je buren verandert spoedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren dag en nacht muziek. Want in de straat, daar woont al jaren een muzikaal volleerd publiek. Daar maken jaspen yes, en van Dag en nacht muziek en de familie van beneden die hoefend trouw in het portiek. Ja zelfs de baby maakt tevreden vrede. Dag en nacht muziek in de achtertuin blaast papa uit Het is bijna niet te geloven. En de, trompet, de schouw, klinkt van overal En de drummer, die van boven De kruidenier, de smid, de kapper. Ze spelen allemaal magnifiek Ja, zelfs de poezen maken dappen ja, ja, dag en nacht muziek Of het nu yes is, of het sweeten Een beetje piebop of klassiek Het is niet langer te genieten Dag en nacht muziek, je denkt als in een ketel. Maar eindelijk word je energiek, dan maak je zelf heel permetel Dag en nacht muziek, met een oude bel en een tafelgel En een kromme kurkentrekker, met de rammelaar een, broest, een schaar, een toeter en een wekker En een drink op van wat glazen, zo de artistiek De buren roepen in extase Ik was nog zo jong toen ik een ouders verloor. Toen kwamen de dagen van lijden En ook nam me mee van het land naar de stad De stad die me nooit kon verblijden Doch eenmaal per week was ik smiddags vrij af Dan snelde ik altijd naar buiten Daar was ik gelukkig, ik dacht aan geen stad. Ik hoorde de vogels weer vluiten. Ik hou van de molens, ik hou van de vlieg. De geur van de bloemen, de vogels geliefd. Ach vader, ach moeder, waarom ging u heen? Je jongen die is nu altijd zo alleen. Ik mis u en het land waar mijn wieg heeft gestaan. U kind was zo vragen met u medegegaan. Zo trok ik getrouw naar het land aan de vliet, tot ik daar een bloempje zag bloeien. Een lieftallige meisje onschuldig en rein, al slechts op het land kunnen groeien. Die bloem trok mij aan deze bloem van het land, met blozende kleur op haar wangen. Die bloem te bezitten en samen hand in hand, zong ik dan mijn lied vol Daar ging bij de molens aan het water ter vliet, zong ik met de vogels tezamen een lied. Een liedje van vreugde ik kende maar. Die bloem bracht weer rust in mijn broek gestemd haar. Want de maanden daarna werd de dorpsklok geluid En stralend van vreugde werd dat bloempje mijn bruik Toen bracht ik die bloem pas geplukt van het land Naar de stad waarop zij niet kon leven daar is ze gaan kwijnen, ze miste de zon, de zon die op het land was gebleven. Ik bracht haar terug naar het land aan de vlieg, en stervende starend naar buiten. Heeft zij mij gekust en bedankt dat ik haar daar buiten haar over liet Nog draaiende molens, nog stroomt in de vliet, nog zingen de vogels een bovenlijd. Een liedje verwijt mij, dat is voor je straf. Die bloemhoornier die je brengt naar het graf. De dorpsklokken luiden, het bloempje verdwijnt en geen straal zon ja, een prachtig stukje muziek uit 1939 van Willy Derby. Met de De Bloem van het Land. Daarvoor hoorde u Toby Ricks met Dag... ...en Nachtmuziek, 1954. En ook hoor u Tante Leen en Korstijn met Doris O'Dorus... ...muziekopname, 1958 alweer. TfM Zandvoorts, Zandvoort uit Zandvoort... ...het zit er weer op voor vandaag. Als u het programma misschien niet helemaal ge ge ge ja, gehoord heeft... ...dat u denkt van ik heb iets gemist... ...of u wilt het graag nog een keertje beluisteren. Aan zondag zaterdag tussen 1 en 2... ...kunt u dit programma nogmaals in de herhaling luisteren. Ik wens u nog een hele fijne week. Doe het rustig, doe het veilig. Kleed u dik aan, want voor u het weet heeft u koudheidje te pakken, ik heb hem al te pakken maar een paar goede schoenen, want uh, ja, het kan nog steeds behoorlijk glad zijn hè? laat u achter met onder andere de Laat, met Breng, een Breng eens een zonnetje, uit 1936 maar die is die Bob Scholten en Booms a Daisy, uit 1939 wees u nog een hele fijne week en misschien tot volgende week, tot ziens Iedere wil bij tijden, dat is nogal glad, zich wat vreugd bereiden. En nu weet ik wat, Voor naar de nieuwe attractie: een bals met een boem als reactie. Dat is de Bonze Daisy, t is toch zo'n aardige dans. Ken je de Bonze Daisy? Ben je niet schande wat de bij de boomse deze maak amor vast geen abuis Door de boom van de boomse deze Bommel je naar het stadhuis Met je handen klappen, dan je knieën bent. Je wordt door die grappen, heus een ander mens Dan komt de boom situatie dat botsen, dat is een sensatie. Dat is de onze Daisy. Het is toch zo'n aardige dans. Ken je de Hansed Daisy? Ben je niet schansen wat de mans? Want bij de onze Daisy maak amor vast geen aanbuis. Door de boel van de Hansed Daisy, Vol je na. Het stadthuis. Zie je nu een paardje, oogenschijnlijk waard, zwijgt want niet verklaart je waar hun slaan op slaat. Wil er geen aandacht aan schenken? Het kan te zijn, maar ook kun je denken: dat is de onze ding. the bombs